Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn drie jongens opgepakt na een dodelijke tramaanrijding in Den Haag. Gisteravond kwam een oudere man in de wijk Ippenburg om het leven toen hij onder de tram kwam. Omstanders zeggen tegen Omroep West dat het slachtoffer werd geduwd door een groep jongeren. Deze buurtbewoner is flink geschrokken. Ik heb ambulances gehoord in eerste instantie en uh, even gekeken waar het naartoe ging. En toen zag ik hier dat er een grote inzet was, maar ja, ik ga verder niet kijken... Maar later zie je dan wat er gebeurd is. En dan, uh, ja. dan denk je in een rustige wijk te wonen en dan valt dat wel tegen. De drie verdachten hebben zich gisteravond en vanochtend bij de politie gemeld. Het gaat om jongens van 15 tot 18 jaar uit Den Haag. Het ging er fel aan toe in het Europese parlement vanochtend. Premier Morawiecki van Polen gaf er een speech... Een Poolse rechter heeft laatst besloten dat het Poolse recht belangrijker is dan dat van de EU. De EU is daar heel boos over, maar volgens Morawiecki zijn er ook andere landen die nationale wetten boven Europese hebben geplaatst. En die boodschap viel niet echt goed in het Europese parlement, vertelt correspondent Sander van Hoorn. Eigenlijk bijna het hele Europese parlement zegt nee, meneer Morawiecki, je verdraait de zaken. Want jij bent die rechtsstaat, het fundament, de basis onder de Europese Unie, die gelijkheid en vrijheid voor alle burgers. Bezorgd, die ben jij nou juist aan het uitkleden. De Poolse premier benadrukte dat Polen in de EU wil blijven, maar wel in een gelijkwaardigere verhouding met andere lidstaten. Een grote stroomstoring in de binnenstad van Haarlem. Stoplichten staan uit en winkels sluiten de deuren. Ook de gemeente en de politie zijn niet bereikbaar. Volgens netbeheerder Liander moeten de problemen iets voor twee uur opgelost zijn. Klaas-Jan Huntelaar staat weer op het veld. Niet als spits, maar hij is op snuffelstage als trainer. Tot de winterstop loopt hij mee bij Vitesse. Huntelaar stopte afgelopen zomer als profvoetballer. Hij wil nu kijken of trainen iets voor hem is. Het weer nog bewolkt met regen en motregen, maar ook best warm. 17 tot 20 graden. Vanavond klaart het op en morgen ook erg zacht met 18 of 19 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 entendait le son d'une corne d'un chef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 See <laughs>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 In your head, in your head You move like danger But I don't mind The way you're talking with your eyes You leave me broken And I can't lie It gets me every time een hoofdbetterzettie van zon, zee, Zandvoort en zomerhit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 Esta se llama, la paga. La, paga, la paga. No me digas mentiras. No me mentiras. No me mentiras. No me digas mentiras. No me digas mentiras, no me digas no me diga. Ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira. Ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira. Ayer eriste la vida mía, y qué grande fue la herida. Ayer tú heriste la vida mía. Y en grande fue la herida No me digas mentiras Ay niet. No, me mentira. no me digas mentiras No me digas mentiras No me digas, no me digas si me, es no es que me, es no si me ons no te zien, deen de te zien, deen ons te zien, deen ons te zien, te zien, deen ons te zien, deen ons te zien, te zien, deen te te zien, deen ons te zien, deen ons te de esto, amor. Si tú me pagas con eso. Así. Why does emotion gotta move so fast? Love is progress if you could make it last. Why is it that we just lose control? Tu eres mi mujer, yo soy tu novio. Dame tu corazón y yo te doy. No me digas mentiras, pero yo soy tuyo. Mi amor es tan puro, yo soy. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.